Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling is toegenomen. Dit jaar zijn 110 meldingen binnengekomen, vijf meer dan vorig jaar.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 een jongen van elf is gisteravond in Kuik in Noord-Brabant beschoten toen hij vuurwerk afstak. Hij raakte zwaar gewond volgens zijn familie in zijn lever. Hij is inmiddels geopereerd en hij is niet in levensgevaar. In eerste instantie dachten hulpverleners dat hij gewond was geraakt door vuurwerk. Maar later bleek dat hij was geraakt door wat de politie van Kuik noemt een projectiel uit een vuurwapen. De schoonmakers gaan actie voeren. Afgelopen nacht verliep het CAO ultimatum dat ze aan de werkgevers hadden gesteld. Donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam. FvV Bondgenoten wil daar de grootste schoonmakersactie in de geschiedenis van maken. In 2010 was er een staking van schoonmakers die duurde negen weken. De oorlog in Afghanistan heeft het afgelopen jaar 566 buitenlandse militairen het leven gekost. De meeste slachtoffers waren Amerikanen, meldt de website icasualties.org. In 2010 kwam een recordaantal van 711 militairen om het leven. In Irak sneuvelden 54 buitenlandse militairen, allemaal Amerikanen. Het weer nog vanavond en vannacht in het hele land regen en vrij veel wind. Het wordt 8 graden. Morgen in de loop van de ochtend droog en smiddags wat zon. Het wordt een graad of 10. Vanaf dinsdag onstuimig met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal.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 En dat, ja, dat zijn dus ook soort. Het uh, ja, is ook een beetje een nieuw gevoel. Als er een jaarfeest is, dan uh, begin je weer opnieuw. En welke jaarfeesten zijn er? Er zijn er acht. En uh, vanaf Souwen, dus Halloween gerekend, heb je Jule met winter, waar we nu zijn. Dan krijg je Immolk. Begin februari, dat is als de het lammetjes worden geboren. Uh, Ostaren. Dat, uh, dat ah, is het zeg maar. paasfeest. Ja. ja, inderdaad. Van de, van de paas, eieren en echt het, het lentefeest. Dan het Beltane, Het is een vruchtbaarheidsfeest. Uh, dat is altijd de uh, koninginendag. 30 april, 1 mei. Ja, dat, nacht, is ja, dat is heel mooi. Ze waren altijd blij met uh, alle paganisten ja. en heks en zo Dat ze dan gewoon uh, vrij krijgen om uh, ons Belteen te vieren. Ja, Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, goed dat je het <laughs> aanhoudt. Goed <Ga door. laughs> hmm. uh, Maar ja, goed. Vruchtbaarheidsfeest. Dus daarna midzomer. Dus recht tegenover...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 en ja, ze heeft waarschijnlijk een, een specifiek thema nemen ja. aan dan. En ja. wordt er dan uh, verschillend uh, op, op met gegeten of gedanst? Of, ja, er zijn wel is allemaal, specifieke gebruiken. Net zoals ook zo, wat je in de kerk ziet bij christelijke feesten, dat ieder, uh, ieder feest een bepaalde kleur heeft, een bepaalde gewoontes. Um,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 Eigenlijk is het de bedoeling dat het boek over jou gaat. Over degene die het leest, die hier maar aan de slag gaat. Er okay. staan er ook oefeningen in. Er staan heel veel oefeningen in. Heel veel okay. vragen, heel veel oefeningen. Dan komen we zo op tijdens de boekpresentatie. Dan gaan we dat, we gaan, als we de schrijfster in huis hebben, gaan we natuurlijk het boek behandelen. <lacht> Oké, <okay, Dat>, ja. <lacht> dat begrijp hmm. je. Um, ja... Uh,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 En uh, ik wil ook graag een instrument wat je mee kon nemen. Want ik hou erg van uh, naar buiten gaan. Moeten dan je de blokfluit. <laughs> ja, maar ik wilde er ook bij kunnen zingen. <laughs> dus toen viel blokfluit al af. En het moest ook een beetje bijzonder zijn. Dus ik had er geen zin in in gitaar. Nou ja, er blijft maar één ding over: dat is de harp.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 nou, ze zijn dusdanig ingewikkeld dat het blijkt heel moeilijk na te spelen te zijn. Ik heb een aantal leerlingen die ik ze wel leer, en dan gaat het ook zeg maar. Ze doen mij gewoon na. Ja, ik ik leer le niet. Opgeschreven. Die, nee, nee, die krijgen ook geen muzieknoten. Nee, dus, nee, nee. Nee, nee. Maar dat je... ging vroeger ook wel zo, denk ik, hoor, bij de druïden, dat ze nog gewoon dat je dan ik na ook. deed. Ja.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 nou ja, en ander iets is dat het een engelentaal zou kunnen zijn, omdat engelen veel al gebruik maken van de harp muziek uh, om hun uh, stem te laten klinken. Dus uh, ik weet het niet precies. Het maar e het is een eigen taal. Dus. Nou ja, ik, ik weet niet of die dus van mij is. Ik weet het niet eens of de muziek die ik maak van mij is, want ik, het is zo duidelijk, er komt iets door. En het, uh, het meest duidelijke voorbeeld eigenlijk is uh, dat ik bij de opname van de demo-CD, van deze CD, um, vond ik hem te tekort.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 ja, ja, ja. Wel, en niet meer maar... En ik heb er dus echt voor gekozen om zoveel mogelijk niet Book of Shadows materiaal in mijn boek te verwerken. Ook omdat ik dus als heks een eet heb gezworen om het. Uh,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 Ja, in de hekserij wordt heel veel met geleide visualisaties gewerkt die pathworkings heten. En die pathworkings dat zijn uh, een soort kleine initiatie in reizen. Anders dan een gewone geleide visualisatie is dat ze uh, soms je voor uitdagingen stellen, terwijl in de New Age gebruikte geleide visualisaties je vaak naar een, een mooie plek brengen en dat uh, is alles oké. Okay. Terwijl met pathworkings, zoals in de hekserij, maar ook in andere mysteriereligies of uh, orders wordt gebruikt. Shamanisme. Bijvoorbeeld, ja, die zijn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 Nou, dat heb je dus met ieder sterrenbeeld. En dat is dus ook het eerste sterrenbeeld van jouw cyclus van twaalf sterrenbeelden, van jouw yogalessen, zeg maar. Ja, dat, dat klopt. Nou, dat is omdat de klassieke astrologie ook met de ram begint. En nou, daarom zeg ik het eigenlijk. Ja, rammen zijn ook de, de, de, de kleine kinderen van de dierenriem. <lacht> en uh, daarnaast ben ik zelf ook rammen, dus ik vind dat gewoon leuk. Dat <lacht> Daar begin ik graag mee. Maar, um, nou ja, want er gaat dus het hele jaar door. En dan heb je dus het voordeel dat je ongeveer vier lessen kan besteden aan de energie van zo'n teken... En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 Ik begin de les altijd met een, met een wat kunstzinnige insteek. Ik doe dan altijd een kort gedichtje of een, of een ander stukje tekst wat de toon van de les aangeeft. Wat samenhangt met dat sterrenbeeld. En dan, uh, dan doen we dus die oefeningen. En aan het eind van de les is er altijd een eindontspanning. Waarbij dat thema wat ik in het begin ook al noemde komt weer terug. Zodat je dus een soort heel mooi afgrondgeheel krijgt. Bijna wow. als een soort mini workshop of een ceremonie.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 ja, dan komt ze het hele jaar voorbij met allemaal de inspiraties op verschillende lagen. Ja. Dat is in Bloemendaal? Het is in Bloemendaal, ja. Dan kun je het adres even zeggen Ja, het is op de Korte Kleverlaan, twee naast de natuurvoedingswinkel. Ben en... je thuis dus? Ja. Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. En uh, het is, uh, je kan op mijn website, kan je daarover lezen. Dus, uh, Noem ook maar gelijk even ja, je website. Dat is op <laughs> centrumuniversale.nl of op holistikyoga.nl. Op holistikyoga.nl staat ook meer informatie over de lessen.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 Dat geef je elke les mee. Dat de volgende les komt. Um, nou ja, eigenlijk is het dus vier lessen ongeveer hetzelfde. Omdat het Goeie. dus met één sterrenbeeld werkt. Ze zijn wel allemaal weer anders hoor. Maar in ieder geval weet het je hoofdthema dat... Het thema is het sterrenbeeld. Ja, nu zitten we dan bijvoorbeeld de balschutters, Dus dan weten we gewoon... Uh, nou, de boogschutterlessen... Dat is, dat is gewoon veel vuriger. En veel meer met focus. Ik werk voor met de voorhoofdchakra. Dus um, ja, dat, dat weet je dan. Maar hoe dat ingevuld wordt... Dat is iedere keer weer verrassing voor de leerlingen. En ik probeer het heel aantrekkelijk dus te maken...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 is, maar in ieder geval is het, het omhulsel is duidelijk. En er, daar reageren heel veel westerse dus mensen heel, heel fijn op. Er zijn anderen die dat ook heel prettig vinden. Mm -hmm. <laughs> okay. We gaan weer naar een stukje muziek. Zie oh, je ja. begrepen. Ja, uh, nou we gaan weer wat uh, van Lorena McKennitt luisteren. Die heeft een CD gemaakt to drive the cold winter away. Daar hebben we het vorige nummer overgemaakt. Ja, het is heel sfeervol.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 ja en... nou, Ik ben eigenlijk vooral op zoek naar cycli. Dat ja. is een beetje het uh, thema. Inderdaad. Maar, maar... Dus of jaarfeesten en de manen en ook de sterrenbeelden. Het zijn allemaal soort overkoepelende ja, systemen ja, maar... waar de aarde en de mensheid in ingebed is. En ik vind dat interessant om te volgen. Ja, en wat mij dus verbaast is dat jij dus de yogalessen doet volgens de dierenriem. Hè? Mm -hmm, dus de ja. astrologie. Mm -hmm. Maar dat je dus ook daar dwars tegenin niet dwars tegenin, maar in combinatie met de de volle maanen vindt. Maar de maan staat bijvoorbeeld nu vandaag, 18 december staat de maan in maagd en om 9 uur 7 gaat hij naar Weegschaal. Grappig. Totaal tegenstrijdig met hetgeen wat jij in de astrologie doet. Maar ja, tegenstrijdig, want de zon komt ook nog steeds wel op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 Is, uh, Mooi. Je hebt, ook een, je hebt ook een praktijk. Ja, klopt. Een uh, praktijk voor... Uh, ja, maar een holistische praktijk. Ja. Ja, de eerste vraag, wat is holistisch? Ja, <laughs> <laughs> nou, holistisch heeft ermee te maken dat alles met elkaar verbonden is...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 Maar er zijn andere instrumenten gewoon veel geschikter voor. Okay, bijvoorbeeld de shamanen drum of zo, dat is meer de lagere chakras Kan je meer, meer op, uh, op ja. uitleven? En ja. Is meer, uh, ja, vaak als er dus woede is, dan ga ik dus lichaamsgerichte therapieën doen, dan doen we dus wat yoga dingen, of we gaan naar buiten, of, uh, Ja, goed, dat is allemaal mogelijk dus in jouw praktijk. Dat kan allemaal. Ik kan alle kanten uit. Als iemand een heel vreugd heeft, dan voel ik, dan stem ik af en uh, voor een deel vraag ik ook gewoon de informatie en, aan de cliënt Het Ander deel krijg ik op uh, andere manier binnen en dan maak ik dus een therapieplan en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 Mooie kerstedae maken ja, Michael Bublé dat... heeft het pas gedaan En uh, vorig jaar was Leina Richie aan de beurt En die, uh, die heeft uh, dit nummer gemaakt Echt uh, prachtig, luister maar